is dat in hemelsnaam, vroeg Lord Peter Wimsey. Thomas Macpherson haalde heel voorzichtig pakpapier en houtvol weg... en zette een grote fles behoedzaam naast de koffiepot. Dat, zei hij, is de erfenis van mijn oudoom oom Joseph. En wie is oudoom oom Joseph, vroeg ik. Oudoom oom Joseph was de oom van mijn moeder, Joseph Ferguson... Een nogal excentrieke oude man, en ik was zijn favoriet, zei Thomas. Daar lijkt het wel op, zei ik. Is dat alles wat hij heeft nagelaten? Ja, zijn maag. Maar hij zei dan ook altijd dat een goede spijsvertering de grootste zegen voor een mens is. Daar had hij natuurlijk gelijk in. En hoe is hij dan aan zijn eind gekomen, vroeg ik, inmiddels uiterst nieuwsgierig naar het wel en weer van oom Joseph. Hij is uit het raam gesprongen, op zijn 95ste. maar zijn maag ziet er nog prima uit, uitstekend geconserveerd, antwoordde mijn goede vriend. En toen hij nog helemaal functioneerde, met maag en al, wat voerde hij toen uit? Hij zat in de handel of zoiets, schepen kopen en verkopen, geloof ik, maar dat deed hij al lang niet meer. Hij leefde nog al teruggetrokken de laatste jaren, in een flatje in Glasgow, helemaal alleen, hij bemoeide zich eigenlijk met geen mens meer. Gewoonlijk ging ik eenmaal per jaar bij hem op bezoek en bracht dan een goede fles whisky voor hem mee. De man begon mij steeds meer te interageren. Had hij veel geld, vroeg ik. Dat weet niemand, zei Thomas. Hij heeft het wel gehad, maar toen hij dood was, stond er nog maar 500 pond op zijn bankrekening. Hij schijnt alles verbrast te hebben. Maar hoe? Dat weet niemand. Waarschijnlijk bewaarde hij het in een oude sok. Ik denk dat mijn neef Robert zoiets verwacht, antwoordde Thomas. Neef Robert, vroeg ik. De universele erfgenaam, verduidelijkte Thomas. Een vijf van me en de enige levende Ferguson. Hij was razend toen hij hoorde dat er maar vijfhonderd pond over waren. Hij leidde nogal wild leven en een paar duizendjes zouden hem zeer wel van pas gekomen zijn. Overigens vond ik dat de overblijfselen van oom Joseph mij enigszins begonnen te hinderen, en ik vroeg Thomas of hij dan zo vriendelijk wilde zijn, zijn erf later een beetje uit het gezicht te zetten. ''Ik dacht dat je anders wel belangstelde in anatomie,'' zei Thomas. ''Vroeger wel, maar nu ook nog wel een beetje, maar zeker niet direct naar het ontbijt. Alles heeft zijn plaats,'' zei mijn grootmoeder zaliger altijd.'' En verder is het natuurlijk ook niet uitgesloten... dat je huishoudster schrikt... van de aanblik van dit verstorven familielid. <laughs> MacPherson lachte. Maggie kan een hele hoop hebben. Ik heb pas geleden wat onderdelen van een geraamte... meegebracht om te bestuderen... en Maggie vindt het uiterst normaal. Waarschijnlijk denkt ze dat dit er ook bij hoort. Maar hij was niet zo goed... of hij zette de pot... met de inhoud van oom Joseph... achter een paar boeken. Vervolgens belde hij en de huishoudster kwam binnen met een schitterende portie gebakken vis. We verorbenden zwijgend en genietend onze visjes. Onder het eten bleef ik aan de merkwaardige oud-oom denken. Zeg, vroeg ik Thomas, hoe heet hij ook alweer precies? Ferguson, Joseph Alexander Ferguson. Je bent toch alleen geïnteresseerd, nietwaar, Pieter? Ik knikte en zei, ja... Ik dacht er net aan dat ik een kennis in de scheepvaartbranche heb, die me waarschijnlijk wel vertellen kan wat er met oompjes centjes is gebeurd. Je hebt toevallig toch geen foto van hem? Maar Thomas had geen foto van zijn teerbeminde voorzaad. Diezelfde avond vertrok ik nog. De volgende ochtend was ik in Londen klaar met mijn gewone en mijn denkwerk. Ik ging naar mijn vriend, die ook in de scheepvaart zat en kwam zodoende achter wat financiële feiten van oom Jozef, en buiten dat had ik ook nog een foto van hem. Via een kleine omweg ging ik nog een paar instanties af, en ik vond zodoende ook het originele testament van oom. Het was geschreven in januari. Na de bekende inleiding en wat nalatenschappen van kleinigheden aan vrienden, kwam de volgende passage. En ik wil dat na mijn dood, mijn voedende organen met inhoud en al uit mijn lichaam worden gehaald en aan beide zijden netjes afgebonden, goed geconserveerd worden, in een glas gezet worden en gegeven aan mijn neef Thomas Macpherson, die momenteel medicijnen studeert in Aberdeen. En ik laat hem deze voedingsorganen na met inhoud voor zijn studie en zijn vooruitgang. Ze hebben me 95 jaar gediend zonder weigering. Ik wil hem laten begrijpen dat er niemand rijker is dan iemand die rijk is met een goede spijsvertering. Daarna kwam er nog een verhaal dat de eigendommen verder vermaakt werden aan Robert en nog wat van die zaken. Toen ik het allemaal gelezen had, kreeg ik het gevoel dat oom Joseph een aardige heer geweest moest zijn. Ik ging terug naar de balie, waar de klerk net in gesprek was met een roodharig kereltje. En wat bleek? Dat kereltje kwam voor dezelfde papieren als ik. Ik vroeg hem of hij familie was, waarop hij nogal houta aan mij vroeg of ik misschien familie was. Ik presenteerde hem mijn kaartje en hij was rood van kleur. Ik voegde eraan toe dat als hij mijn reverenties wilde weten, dat hij dat dan moest informeren bij Thomas Macpherson. Neef Robert bleef stom verbaasd achter, terwijl ik met grote spoed een taxi nam om een bezoekje te brengen aan de bevriend diamantair, meneer Abrahams. Ik kwam de zaak binnen en hij pakte me direct op mijn zwakke punt. Hij vroeg of ik diamanten kwam kopen voor mevrouw Wimsey. Uiteraard ging hij nog een tijdje daarop door, maar uiteindelijk begreep hij toch wel dat ik met een bepaald doel was gekomen. Ik liet hem de foto zien, en hij zei direct dat hij de man wel kende. Hij wilde weten wat ik ermee wilde. Ik vertelde hem dat de man dood was, en of hij misschien de laatste tijd nog stenen had gekocht. Hij aarzelde even, want het was tegen zijn gewoonte om inlichting over klanten te geven. Ik legde hem de vreemde zaak uit, en hij vertelde me alles. Oom Joseph had twaalf gelijkwaardige stenen willen hebben, en daar had hij jaren over gedaan. De laatste had hij in december gekocht, voor zevenduizend pond. Ik sprak het vermoeden uit dat de hele collectie dan wel wat waard geweest moest zijn, maar een exacte opgave kreeg ik niet los. Hij vertelde nog wel dat oom altijd contant betaalde. Diezelfde dag verstuurde ik nog een telegram naar Macpherson. Advies? Snij, oom, open. Direct. Het meisje achter het loket herhaalde het telegram nog een keer. Snij, oom, open. Ze keek nogal bedenkelijk en vroeg of het zo goed was. Ik was de volgende morgen uiterst verbaasd... dat er nog steeds geen antwoord was gekomen. Eindelijk om elf uur was het er. Er stond... Zojuist telegram ontvangen? Wat bedoel je? Oom is gisteravond gestolen... Dief ontsnapt, graag volledige inlichtingen Ik heb toen direct een brief geschreven met daarin ook het vermoeden dat zijn neef Robert de dader wel zou zijn Ik voelde me eigenlijk een beetje opgelaten toen het volgende telegram arriveerde Ooms fles gevonden langs de rivier, verloren door dief in draf, inhoud verdwenen, wat nu? Waarom had die zuinige schot niet wat meer geld uitgegeven om alles te vertellen? Maar wat was er met die fles gebeurd? Ik stuurde weer een telegram, ook omdat ik weer een portie gezondheid in de buitenlucht nodig had. Indien oom in fles toen hij viel. Zo ja, dregge. Zo niet, robertief. Doe het uiterste. Ik vertrek naar Schotland. Arriveer morgen, hou je vast als je uitleg hoort. De volgende morgen was ik er en ik werd door Maggie op haar eigen plattelandsmanier verwelkomd. Ze vertelde dat Macpherson zo terug zou zijn. Ik informeerde hoe de diefstal was gepleegd, maar ze vond dat ze voor ze antwoord gaf eerst wat eten moest maken voor een vermoeide reiziger. Maggie was alleen thuis geweest. Ze had wat gehoord in de voorkamer... en was gaan kijken, maar er was niemand. Ze hoorde nog wel wat gekraak... en toen ze daarop af was gegaan... was er plotseling een man... langs haar naar buiten gevlucht. Gelukkig was direct daarna... Thomas thuisgekomen... en hij was hem achterna gegaan. Toen hij terugkwam vertelde hij... dat hij niets anders dan gerinkel... en een plons had gehoord. Maar van de dief had hij niets meer gezien. Macpherson... Had mijn telegram de volgende morgen pas geopend. En hij had bij het zoeken langs de rivier scherven gevonden. Plotseling sprong Maggie op. Ze was die meneer helemaal vergeten. Die meneer die in de rivier was gevallen. Ze liep de kamer uit. Ik bleef in de kamer en ik stak een pijp op. Toen het plotseling tot me doordrong. Ik ging naar boven en zag de patiënt. Een roodharige jonge man die ik moest begroeten. Hij had zijn knieschijf gebroken en hij zei dat hij niet verwacht had mij hier te treffen. Hij zei dat hij met het vissen gevallen was. Ik informeerde vriendelijk of ik iets voor hem kon doen. Toen hij zich omdraaide om een nieuwe bezoeker te begroeten. MacPherson kwam de kamer in. "Heb je al kennis gemaakt met Robert?" vroeg hij. "Ja zeker," antwoordde ik, "maar ik had hem al eerder ontmoet. We gingen de kamer uit. Op de gang vroeg ik hem, heb je je oom gevonden? Nee, nog niet. Thomas schudde ten overvloede zijn hoofd. Maar wat, wat, wat is er dan eigenlijk aan de hand? Wat doet Robert hier in de buurt? En waarom zei jij dat je hem al eerder had ontmoet? Waarom is die maag zo belangrijk? Zijn vele vragen konden niet allemaal tegelijk beantwoord worden. En daarom vroeg ik hem wat er in de tussentijd gebeurd was. Macpherson vertelde dat... Toen hij de boodschap van mij had ontvangen, onmiddellijk met Jock, de echtvriend van Maggie, was gaan zoeken. We waren nog niet eens zo ver weg toen, toen we een kerel in het water zagen lopen. Ja, langs de kant met een hengel en een schepnet. Ik riep hem en hij draaide zich om terwijl hij op datzelfde moment zijn lijn begon binnen te halen. Hij had beet en met veel moeite lukte het hem zijn buit binnen te krijgen. Hij zwaaide met zijn hengel nogal hardhandig en zijn buit kwam met een flinke klap tegen mijn hoed. Natuurlijk was ik boos en ik liep in zijn richting. Toen ik vlakbij was, draaide hij zich om en ik zag dat het Robbert was. Hij gooide zijn hengel neer, wilde het op een lopen zetten, maar gleed uit. Jock en ik hebben hem toen naar huis moeten dragen. Dan heb je een flinke dosis geluk gehad, zei ik. Nu moeten we alleen oompje nog vinden. Heb je de hele rivier afgezocht? Nee, natuurlijk niet, zei Thomas. We hadden gisteren nogal wat te doen. Verdur Thomas, zei ik. Misschien is hij nu naar zee afgedreven. Laten we hem gaan zoeken. Hij pakte een flinke stok uit de schuur en ging voor naar het riviertje. Het stroompje was klein, maar wild. Overal stenen en gaten, stukken riet, en overal kon oom Joseph zich verborgen houden. Opeens kreeg ik een idee... Waar is het dichtstbijzijnde punt waar de rivier een scherpe bocht maakt, vroeg ik. Nou, een mijl verderop, laten we gaan, opschieten, zei ik. Toen we over het wilde veld liepen, zag ik een groot aantal meeuwen, druk in de weer, elkaar het een of andere voorwerp te betwisten. En toen zagen we wat het was, een langwerpige, donkerbruine zak die tegen de kant lag. De meeuwen waren duidelijk verstoord door onze komst en begonnen nog harder te schreeuwen. Ik rende naar voren en pakte het lange, slijmerige voorwerp op. Oud-oom Joseph, zei ik, en bij wijze van laatste groet nam ik mijn hoed af. Zullen we hem hier openmaken? vroeg Thomas. Nee, antwoordde ik, laten we dat maar thuis doen. Bovendien wil ik Robert niet onthouden. Robert begroette ons met weinig enthousiasme. We hebben gevist, zei ik. Kijk eens wat we gevangen hebben. Heb je soms een uh, skalpel in huis, Thomas? Ja, hier, schiet op. Nou, dat laat ik dan graag aan jou over, maar alleen, wees voorzichtig. Macpherson legde oom Joseph op tafel en sneed met geroutineerde hand hem open. Allemachtig, kreet Maggie de huishoudster, wat zullen we nou hebben? Ik stak mijn vinger in de holden van de oude oom. Eén, twee, drie. De stenen glitterden als gestold vuur. Zeven, acht, negen. Dat is alles. Maak hem nog eens verder open, Thomas. Volkomen sprakeloos sneed hij de zak verder open. Tien en elf, telde ik. Ik ben bang dat de meme nummer 12 twaalf te pakken gekregen hebben. Maar hoe zijn ze daar terecht gekomen, vroeg Robert. Zo eenvoudig als wat... Oud-oom Jozef maakte zijn testament, slikte zijn diamanten in. Wat een man, zei Maggie, en springt uit het raam. Voor een ieder die een beetje behoorlijk lezen kan, moet het testament zo duidelijk zijn geweest als wat. Er schreef hij niet dat jij zijn maag moest bestuderen? Robert Ferguson kreunde. Thomas liet de diamanten door zijn handen glijden. Allemachtig, wat een kapitaal, zei hij. Dat is nu eens echt een vitaal lichaamsdeel.